7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Cyprus gered. Akkoord over reddingsplan. Spaarders met meer dan een ton moeten fors bijdragen. En een kwart van de schoolpleinen rookvrij. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan voor Cyprus. Dat land krijgt een noodkrediet van 10 miljard euro. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem maakte de plannen vannacht bekend. I'm pleased to announce that the Eurogroup has reached a new political agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for an adjustment program. En daarmee is het faillissement van het eiland afgewend. Cyprus kan volgens Dijsselbloem een nieuwe start maken. Voorwaarde is dat Cyprus zelf 5,8 miljard euro aan maatregelen doorvoert. Zo moeten spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening fors bijdragen. Mensen met minder dan 100.000 euro worden ontzien. De op ene grootste bank van Cyprus, de Leikie Bank, wordt opgesplitst en zal op den duur verdwijnen. En de Bank of Cyprus krijgt een nieuwe structuur. Er wordt opgelucht gereageerd op het akkoord. De Cypriotische minister Saris van Financiën is blij dat er een eind is gekomen aan de onzekerheid. Saris zei dat een vertrek uit de euro rampzalig zou zijn geweest. IMF-topvrouw Lagarde noemt het een veelomvattend geloofwaardig reddingsplan... dat de Cypriotische belastingbetaler niet al te zwaar belast. De Aziatische beurzen reageerden ook opgelucht. In Tokio steeg de Nikkei-index met bijna anderhalf procent. De Nederlandse staatssecretaris Wekers spreekt van een stevig pakket. U hoort hem zometeen uitgebreid in het Radio 1-journaal.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 Vorige week zou er ook een chemische aanval zijn uitgevoerd. De Verenigde Naties onderzoeken of dat daadwerkelijk is gebeurd in Syrië en wie daarachter zou zitten. De politie in Parijs is gisteravond slaags geraakt met demonstranten tegen het homohuwelijk en adoptie door homostellen. Dat gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie zette traangas in.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 Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak... op 1 januari omhoog gaat, van 16 naar 18 jaar. Bij Aagtenkerk op Walcheren zijn drie fietsers gewond geraakt bij een ongeluk. Eén fietser is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen raakten lichtgewond. De drie werden gisteravond geschept... toen twee auto's van een besneeuwde weg raakten en in een sloot belanden. Hoe de inzittenden van die auto's eraan toe zijn is niet bekend. Op de Veluwe bij Hoogsoeren heeft een heidebrand gewoed. Een stuk heide van 200 bij 100 meter branden af. Dat kan gebeuren in deze tijd van het jaar, zegt de brandweer. Heide en grassen die op dat specifieke veld staan... die zijn bij dergelijke temperaturen en ook bij deze windsnelheden... zijn inderdaad brandbaar. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie en de brandweer onderzoeken vandaag... wat de oorzaak van die brand bij Hoogsoeren was. Dan het weer nog vrij zonnig en het blijft droog. Er staat nog steeds een schrale oostenwind en het wordt 2 of 3 graden. Morgen en woensdag droog en zonnig, maar wel koud. 2 tot 4 graden en de oostenwind is matig tot vrij krachtig. ANUB-verkeersinformatie. De meeste files staan vanmorgen bij Utrecht en Rotterdam. Daar zijn ook de problemen, want op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... staat voorknopend Ketelplein 5 kilometer stil. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen het knopend Everdingen en Noordloos 8 kilometer vieden, Er staat daar een vrachtwagen met een lekke band en die blokkeert de rechterrijstrook. Verkeer van Utrecht naar Gorkum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 Het werkt bijvoorbeeld perfect voor Tom de Ridder van MKB Brandstof. Maak ook succes met radioreclame. Ga naar rab.fm. Business meeting in Parijs? Pak eens de trein. Want Thalys brengt je al in drie uur van Schiphol naar Hartje Parijs. Zo kun je in de trein ontspannen doorwerken en ben je s'avonds snel weer terug om... Gezellig met mij uit eten te gaan. Um, ja, of om je mail bij te werken. Je reis begint in de trein. Boek je ticket op nshighspeed.nl. De Nederlandse game industrie groeit dit jaar 20%. Procent. En de biologische markt groeit harder dan de Chinese economie. Nederland ligt vol met kansen. Daarom helpt ING ondernemers nieuwe kansen te ontdekken. Zo bieden we sectortrends en netwerkactiviteiten. Wilt u meer weten? Kijk op ING.nl slash zakelijk. Oranje is kansen zien. Oranje is ING. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu.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 ...en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ze zijn eruit na een half etmaal. Cyprus wordt gered in het financiële waterhoofd... ...de bankensector gedecimeerd. Die bankensector kon in deze omvang met deze risico's niet doorgaan. De consequenties en de reacties hoort u de komende uren bij ons. Ja, Cyprus kan door middel van de hervormingen van de financiële sector nu een nieuwe start maken. Zo reageren politici in Brussel vannacht. Kleine spaarders, want dat zijn de resultaten, worden ontzien. Noodleidende Laiki Bank wordt definitief gesloten. En spaarders van die bank raken alles boven de 100.000 euro kwijt. En de weg is dan vrij voor een reddingsplan van 10 miljard euro. Correspondent Chris Ostendorf sprak erover met staatssecretaris Wekers van Financiën. Heeft u nu een deal waardoor Cyprus van de afgrond is gered? Absoluut. Ik ben blij dat we vanavond uiteindelijk tot een deal zijn gekomen. Waarmee een wanordelijk faillissement is afgewend. Vorige week moesten nog de spaarders, kleine en grote spaarders mee betalen. Is dat nu definitief van de baan? Dat is definitief van de baan. De uh, spaartegoeden tot 100.000 euro die, uh, zijn gegarandeerd. Uh, boven 100.000 euro van de twee uh, grootbanken... Ja, die zullen uh, fors moeten meebetalen. Zijn het dus inderdaad de grote investeerders... die tegoeden hebben op die banken die nu moeten bloeden? Zo is dat. In elk geval ten aanzien van de Laiki uh, bank uh, Daarvoor zal gelden dat uh, 100.000 plus... Alles wat boven de 100.000 is, dat men dat uh, in principe kwijt is. En ten aanzien van de uh, Bank of Cyprus, dus dat is de andere grote bank... daarvoor geldt dat uh, alles wat meer is dan 100.000... dat dat uh, voor een stuk zal worden omgezet in uh, aandelenkapitaal. De economie van Cyprus is gebaseerd juist op die financiële sector. Wat betekent deze slag op de financiële sector voor de economie van het hele eiland? Dat betekent dat uh, ze hun economisch model fors moeten aanpassen. Want het was onhoudbaar. De financiële sector was uh, meer dan acht keer uh, uh, de nationale economie. Nou, dat kan zo'n land niet dragen. Dat was, een, uh, dat was eigenlijk een kind met een waterhoofd, zou je kunnen zeggen. Dus men moet op zoek naar uh, andere economische dragers voor het land. We hebben eerder bij Griekenland gezien dat na pakket 1 kwam pakket 2, toen pakket 3. Hebben we hetzelfde risico bij Cyprus dat dit op den duur niet voldoende is en dat er een nieuw reddingspakket moet komen? Er ligt een uh, behoorlijk uh, stevig pakket. De key uh, elementen die zijn, uh, die zijn ongelooflijk stevig. Ja, een pakket staat of valt met de uh, implementatie. Ik ga ervan uit dat het uh, stevig en uh, snel wordt geïmplementeerd. En we zullen natuurlijk heel goed de vinger aan de pols houden. Staatssecretaris Wekes van Financiën die Nederland vertegenwoordigde gisteravond. Voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, hoort u na acht uur. We praten door, want in de studio bij ons, Harold Benink, hoogleraar Bank en Financiën aan de Universiteit van Tilburg. U heeft hem al vaak gehoord in het Radio 1-journaal. Meneer Benink, welkom. Goedemorgen. Eerst naar uh, uw reactie. Wat vindt u van de deal die gesloten is? Nou, als ik gewoon kijk naar deze deal... dan denk ik dat het een hele goede deal is. Um, ik denk ook dat het een... je zou zelfs kunnen zeggen dat het is een deal is... die in uh, het handboek van financiële economen niet zou misstaan. Omdat eigenlijk de essentie van het deal is... dat iedereen die gewoon spaargeld heeft... wat onder de garantie valt, dat is dus mm -hmm. tot 100.000... Um, die behoudt zijn geld. En voor zover mensen geld in een bank hebben belegd... of je nou een aandeelhouder bent, een obligatiehouder... of de houder van een spaartegoed van boven de 100.000... daar worden dus verliezen opgenomen. En ik denk dat dat... Dus een hele goede is. Oké, okay, um, interessant in dat opzicht is om te kijken naar het statement van uh, de Eurogroep. Vannacht maatregelen stellen alle spaartegoeden tot 100.000 euro veilig. Hè, zoals we al constateerden. In overeenstemming met EU-beginselen. Telde die vorige week niet dan? Die ja, dat is een hele interessante. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen week die discussie gehad dat... Um, met name ook dat vanuit Duitsland, vanuit de minister van Financiën... Schoibler, werd gezegd, ja, er is wel Europese regelgeving... dat iedereen de posto-garantie moet hebben, en dat is nu 100.000... maar dat staat of valt met of, zeg maar, de regering van een land... wat erachter staat, of die dat in voldoende maat kan opbrengen. Nou, dat ging dus heel erg in tegen de geest van de Europese afspraken. Formeel juridisch had... Uh, had de Duitse minister wel een punt. Maar de geest van de afspraken is toch. En wat de politici ook steeds hebben uitgestraald: is dat de positos in Europa tot 100.000 zijn verzekerd. En uh, dat wordt nu, zeg maar, toch weer gewaarborgd. En dat is belangrijk. Of zat het er ook in? Zat het erin dat veel van de rijke spaarders. toch ook heel veel rekeningen hadden tot 100.000 euro. En dat ze die toch ook wilden? Treffen? Nou, dat was natuurlijk ook een. Dat is waar. Maar tegelijkertijd was voor Cyprus het van belang. Kijk, Cyprus heeft zich natuurlijk heel erg uh, ontvouwd en uh, als een soort. Het, uh, wat we dan noemen offshore, he, van die financieel centrum veel buitenlands geld aantrekken, veel geld ook van de Russen, uh, belasting ontwijken, uh, wellicht ook uh, witwassen van geld. En wat daar dus achter zat, was dat, dat ze bang waren dat als een te grote korting zouden opleggen aan de Russen, dat de Russen zouden weggaan. Nou, de afgelopen wilden dat week, wel graag behouden. Dat ja, en, door, en daarom werd en het dus, was er dus een maximum van een korting van 9,9 procent. En dat zal dus nu veel hoger uitvallen. We horen ook dat het in de afgelopen week vele malen slechter is gegaan met de banken op Cyprus. En er wordt ook al gesuggereerd dat er misschien wel meer nodig is dan 10 miljard van Europa. Hoe geloofwaardig is dan dit allemaal? Nou kijk, dat is een grote vraag. Kijk, het kan best zijn dat er nog meer geld is, uh, nodig is om bijvoorbeeld in de economie van Cyprus te investeren. Mm. Om naar een nieuw um, groeimodel te gaan. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de toerisme. Het is een geweldig eiland met een enorme potentie. Maar wat er wel gebeurt nu, kijk, de tweede bank van het land met de grootste de problemen, likey, die wordt gewoon geliquideerd. Mm. Nou, dat, dat, daar wordt gewoon afgerekend en dan moeten dus ook die vermogensverschaffers, ook die houders van spaargeld van 100.000, die zijn voor een heel geheel of, uh, of voor een heel groot deel hun geld kwijt. En met de allergrootste bank van het land, Bank of Cyprus, daar wordt een soort, gezocht. wordt gezorgd, die, die moeten als het ware van voldoende eigen vermogen worden voorzien, maar dat wordt niet gedaan met Europees geld, maar dat wordt gedaan door, zeg maar, die houders van het goede van boven de 100.000 euro, daar verliezen te laten nemen en die krijgen daar dan aandelen voor in de plaats. Tot wel 40 procent wordt, wordt er. Ja, het is niet duidelijk. Want kijk, wat nu. Kijk, die bank gaat door een soort herstructurering. En dat moet. die balans moet worden bekeken. Ja, maar en van die key bank die mensen boven de 100.000 alles afpakken. Eh, kun je dat maken? Spaar dat nou, van maar één bank dat te doen. We bij andere spaarders niet. Nou ja, kijk. Het is. De, de regels van het spel zijn. Is dat als je geld brengt naar een bank. als je obligatiehouder bent. of hele grote tegoeden van miljoenen. Er is geen verzekering vanuit de overheid. Het enige wat we met z'n allen hebben afgesproken. Is dat tot 100.000 euro? Ben je zeker van je geld? Dus, en die Russen, die wisten dat natuurlijk ook. Want kijk, in plaats van dat ze het hier in Nederland of in Duitsland wegzetten tegen 1 of 2 procent rente, kregen ze daar 8 of 9 procent. Nou, hoe zou dat nou komen? Dat heeft toch ook iets te maken met het risicoprofiel van die bank? Ja. Dus eigenlijk hadden ze natuurlijk, wisten ze wel dat ze risico's liepen. Alleen dit hadden ze natuurlijk nooit verwacht. Harald Benink, blijft u bij ons en uh, analyseert u verder zo dadelijk uh, veel meer over Cyprus. Ja, en het lijkt wel januari, hè, maar het is uh, maart, bijna april. Europa is in de greep van de winter, hoort u zo meer af. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Weg met natuurgebieden op postzegelformaat. Weg met alle regels en stop de plezierjacht. Dat zijn de hoofdpunten uit de nota Mooi Nederland... die over een paar uur wordt gepresenteerd. Drie partijen, de Tweede Kamer, doen hierin voorstellen... voor een beter natuurbeleid. Politiek verslaggever Hans Handeringga... sprak met de initiatiefnemers... te beginnen met Stientje van Veldhoven van D66. Wat wij voor kiezen is om met grotere gebieden te gaan werken. Dus weg met die natuur, Gaan we met wat grotere gebieden werken. En dan hoef je ook een minder streng regime op zo'n gebied te leggen. En bovendien gaan we dat niet meer landelijk vastleggen... maar gaan gewoon per provincie kijken... Wat is er daar nou voor nodig om zowel die bloemgoed te beschermen, maar ook mensen de kans te geven echt te genieten van die natuur? Recreatieondernemers de kans geven om te verdienen aan die natuur uh, en gewoon een mooier Nederland te creëren. Mevrouw Jacobi, kunt u ze een gebied noemen waar je ziet dat die regels niet meewerken, maar eigenlijk tegenwerken? Nou, er zijn veel gebieden te noemen maar wel hele bijzondere, vind ik wel marken. Uh, Marken is een uh, gebied ligt aan de, het IJsselmeer. Het uh, is een prachtig uh, historisch uh, Hollands landschap. En het stadje zelf heeft een hele grote historische waarde. Wat wij eigenlijk willen is dat je al die... Uh... Zaken die los van elkaar staan, de monumentenwet, het aspect natuurmonument en de historische, maar ook hele toeristische waarde van zo'n stadje, dat je die in samenhang beoordeelt. Gebeurt dat nu niet, die samenhang? Nee, die samenhang gebeurt nu niet. En kan dat daardoor zomaar in dat kwetsbare gebied in nieuwbouwwijk worden gebouwd. Ja, nou, dat is natuurlijk heel bizar. En wat wij zeggen, zijn, dit is dan het voorbeeld wat mij betreft van een prachtig stukje mooi Nederland. En dan ga je dit niet aantasten. Dus Marken dreigt eigenlijk verpest te gaan worden, omdat er te veel regels zijn die het beste voor hebben met Marken. Ja, nou, zo kunnen we er heel veel, uh, iedereen denk ik kan in zijn eigen omgeving heel veel plekken noemen waar dat zo is. En dat is gewoon hartstikke zonde. Meneer Klaver... Gaat u mensen hun plezier ontnemen om af en toe eens een keer een eend of een hert te schieten? Ja, want ja, het doden van dieren is geen plezier. Wat we hebben gezegd is, ja, je kan niet meer zomaar gaan schieten. Het moet altijd onderdeel zijn van een beheerplan. En daarmee moet, je daar altijd, he, moet daar een duidelijke toestemming zijn van de beheerders. Vaak zullen dat ook de provincies zijn. En dat betekent dat ze daar ook eisen aangesteld kunnen worden... of daar echte professionals aan het werk zijn. Houdt het ook in dat, dat als je lid bent van een jagersvereniging... dat je dan niet meer... Kunt schieten, dat je je sport niet meer kan beoefenen? Jagen is geen sport, dat is geen plezier. Dat moet een onderdeel zijn van het beheer van natuur. Uh, en uh, ja, zo is het. Mevrouw van Veldhoven, u wordt dit initiatief gepresenteerd... door Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Twee oppositiepartijen en één regeringspartij. Wat vindt de VVD ervan? De Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks, zijn al lang geleden met dit initiatief begonnen, toen in reactie op de plannen van staatssecretaris Bleker. En we zullen de reactie van de VVD zien, maar ik denk dat zij ook zullen inzien dat ze er belang bij hebben om geen postzegeltjes te beschermen die een hoop frustratie opleveren, maar te gaan werken met grotere aaneengesloten gebieden waar uiteindelijk ook gewoon meer kan. Een mooi Nederland. De nota van Peltij van de Arbeid, D66... en GroenLinks voor een beter natuurbeleid in Nederland. Ja, een mooi Nederland, maar ook een koud Nederland. Een koud Europa. Aanhoudende winterweer houdt grote delen van Europa in zijn greep. Vooral Groot-Brittannië moet het flink ontgelden. Hevige stormen, temperaturen onder nul en sneeuwbuien... zorgen voor ongemak en gevaar. In Noord-Engeland stierf een man onderweg van café naar huis. Een schot overleefde een bergwandeling niet... en een vrouw uit het zuiden van Engeland vond de dood toen haar huis instortte. Tienduizenden mensen zaten en zitten soms nog in de kou. Reparateurs van het energiebedrijf probeerden in barre omstandigheden kabels en masten te herstellen. See, the them and them in. And that be Hele dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. We kunnen onze familie niet bereiken en die zijn vast bezorgd. Maar we blijven warm met ons gaskacheltje en dikke dekens. Aan de andere kant van het kanaal in België, geen onverwarmde huizen en afgesloten dorpen, wel verse porties sneeuw. En valt bijna niet tegenop te schuiven. De Vlamingen hebben er geen zin meer in. We gaan ook wel af en toe skiën en. Nu is toch tijd voor de lente. We zijn na uh, Pasen hè? en nog altijd sneeuw buiten, dus ik wil zon. Ik had mijn schub al twee keer opgeborgen, de laatste keer eergisteren. En vanochtend ja, terug 5-6 centimeter sneeuw, ruimen. Maar er zijn er natuurlijk ook die juist deze omstandigheden ideaal vinden. We zijn met de mountainbiker. Ik vind dit is het om met de mountainbike te rijden. Heel simpel, punt. Als je nu al thuis blijft, ja, wat, uh, wat doe je dan op de fiets? Ik denk dat er een paar uh, mensen zullen klaarstaan met Jegermeister en zo. Dus uh, we gaan ook al laten smaken. Ook in Zuid-Nederland sneeuwde het. En in Friesland werd gewoon weer geschaatst op natuurijs. De eerste keer die in Friesland is gisteren gevonden, heb ik begrepen. En een dag later schaatsen we nog. Dat lijkt, lijkt me wel heel, heel uniek, hè? En je hoort het, hè, die straffe wind. Die neemt heel langzaam ietsje af, maar de komende dagen blijft het s'nachts vriezen. Goede nieuws is wel dat het niet meer glad is, Wijnand, bij de AWB, maar dat is geen garantie voor een soepele ochtendspit. Nee, want ongelukken gebeuren er toch in elke ochtendspits. En nu ook bij Rotterdam. De A20 naar Hoek van de Holland is trouwens weer vrij. Maar op de A15 naar Europort is een ongeluk gebeurd in de Botlek-tunnel Dat veroorzaakt 8 kilometer file. De linkerrijstroop is dicht. En de langste file staat nu op de A50 arnhem os Voor Knoopend Ewijk 10 kilometer. Tijd voor Little Lies van Fleetwood Mac. Het NOS Radio 1-journaal. Weer het over Cyprus hebben, want de crisis hakt er daar diep in. En het zal nog heftiger worden nu ze daar te maken krijgen met de herstructurering. Maar in de orthodoxe kerk op Cyprus wordt er niet gesproken over financiële rampspoed. Daarbuiten wel. Verslaggever Bart Kamphuis sprak na afloop met De Mis met kerkganger Daniela. Ze heeft een bizarre week achter de rug. Binnen gaat het zoals het in de orthodoxe kerk al eeuwen gaat... En geen woord over de financiële rampspoed die Cyprus nu treft. Buiten staat Daniela met haar man Marcos en hun twee kleine kindertjes. I need much more, uh, the of our community. Het gezin kan wel wat extra gebeden gebruiken. Because I was fired from my job. Daniela verloor haar baan als secretaresse voor een offshore en accountancy bedrijf. That was a company dealing with company incorporation, offshore accounting services. Yeah. Een bedrijf dat vooral Russische klanten had. The Russians as far as you hear are gone and no one is supposed to come here again. En de Russen, Daniela hoort het de laatste tijd overal. De Russen vertrekken van Cyprus en ze komen niet meer terug. In we were very happy. we were our plans for the weekend. En zo werd, zoals bij veel Cyprioten, in het leven van Daniela opeens alles anders. And after the weekend was over, Here unemployed. Het <laughs> was anderhalve week geleden. Op vrijdag nog blijmoedig plannen maken voor het weekend. Op maandag. Met lege handen staan, werkloos. Alleen echtgenoot Marcos heeft nog een klein baantje als nachtportier in een hotel. We Every month. Maar de hotel-eigenaar betaalt niet altijd meer op tijd. In any time we can lost our uh... En Marcos vreest zijn baan te verliezen als het aantal hotelbezoekers blijft dalen. So it's, yeah. it's horrible, right? Verschrikkelijk, zo noemt Daniela de situatie voor het jonge gezin nu. Yes, children. Lovely, children. lovely children. Kunnen we volgende maand nog wel boodschappen doen voor onze kinderen? We hope they will have something to eat in the next month. Ja. Daniela lijkt er zelf wat van te schrikken dat ze zich dat afvraagt. Begint er maar een beetje om te lachen <lacht> en vraagt of wij voor haar willen bidden. We, your prayers too. We gaan gelijk door naar Leersum. Daar is Mark-Robin Visser bij de Cypriotische Niki Verkijk Die reizen organiseert naar haar vaderland en daar ook nog familie heeft, Mark-Robin. We gaan even proberen iemand te bellen. Wie, ga je nou Wie gaat u nou bellen? Nou, nu ben ik mijn jongste broer. Hij is easy in de ochtend wakker te worden. Hoe laat is het nu daar? De, de, hun plan was om vroeg, ja, een uur later. Maar zover dat ik weet, hij was van plan de hele nacht wakker te blijven. Oh. Ja, maar dat is het probleem. Zo, is is het zeer. Nou, Kalimera. good morning. Good morning. <laughs> ja, Marco. Oh. Ja. De eerste vraag, ik stel voor okay. dat u de vragen stelt... en dan even weer terugvertaalt, hè? Oké, is het ja, hoe, is, hoe, heeft u, hoe heeft uw broer de nacht beleefd? Was okay. het bijna zestien nachten, heb gezegd. Met drie uren en minuutsksipnius. Ging ik We zich de Arabische, ging ik met dertig uren, 30 uren. Oké. Hij zegt dat waren. Was live uitzending uh, uh, uh, vanuit de presidentiële presidential palace, waar de alle politieke leaders waren daar. En die waren in in uh, in in uh, on een hotline, zeg maar, met de president van Cyprus in Brussel's. Maar nou is het nieuws hier in Nederland. Hè? Yeah. Wij zeggen, we zien de headlines op teletext. Yeah. Cyprus is gered. Yeah. Wat, zijn, wat, wat zijn de woorden die in Cyprus worden gebruikt? Dan is het in Gibrondine, die houden door Rieken, maar eh. Ik zie het niet. We gaan het meest is Oké Oké Ja, iedereen heeft nog een beetje, heeft geen mening of het goed of niet goed is. Uh, maar wat nou, voor woorden worden er nu in het nieuws? Nee, is geen echte nieuws, Er is want, nog geen nieuws. Nee, want iedereen is nog net was de hele nacht. Uh, ja. Uh, en nu iedereen... Nee, nou, de nieuws is... Er is geen mening. De nieuws is dat er is een akkoord. Dat ja. Cyprus is gereed. Ja. Maar iedereen, geloof ik, is nog een beetje... Uh, wat is dat woord? Ja. Uh, een beetje... Uh, ja, moet dat nog verwerken. Want ik is een ontzettend ja. emotionele week. En ook uh, stress voelen. En uh, nou, ik geloof dat iets wat ik van mijn broer hoor... Uh, is dat, uh, oké, okay, het is goed nieuws... dat Cyprus gaat niet terug naar de pont, huh, de Cyprus-pont. Ja. Dat is ook mijn uh, mening. Uh, tenminste zijn we in de eurozone gebleven. Maar hoe... Mensen moeten nog reageren, weet je. Het, het is een... een uh, je moet nog verwerken wat gaat gebeuren. Doe ja, hem de groeten ja. uit Nederland. Oké. Okay. regards from Nederland? Ja, uh, yeah. heredit is maar daar in Ollandia? Ja, heredit uh, is maar uh, in Ja, ben je, Marius en yeah. Naxibnios? Yeah. Uh, Ah, Luisteraars, dit was de boer van uh, Nikki Verkuijken. En uh, straks uh, meer nieuws over Cyprus vanuit Leersum tot straks. Ja, en uiteraard ook vanuit, uh, vanaf Cyprus, moeten we zeggen. Want uh, we blijven daar. Het de deal dringt langzaam door tot de Cyprioten. Blijf luisteren. Je bent ondernemer. Je let op de kleintjes. Want hoe minder je uitgeeft, hoe meer je verdient.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 Ja, ICT-manager, dat is nog eens lekker wakker worden. Besteed uw ICT ook uit aan OGD. Kies bijvoorbeeld voor beheer, helpdesk of een totaaloplossing. Lees op OGD.nl hoe u als ICT-manager weer lekker wakker wordt. OGD ICT-diensten. Samen slimmer. Radio 1. Het NOS-journaal. Alle wacht geweest, hier is Jan van der Putten. De Nederlandse staatssecretaris Wekers is blij met de oplossing die is gevonden voor Cyprus. Volgens Wekers is een wanordelijk faillissement van Cyprus afgewend. De Eurolanden geven 10 miljard steun. Cyprus zelf draagt 5,8 miljard bij. De op ene grootste bank, de Leikie Bank, wordt op termijn geliquideerd. En spaarders met meer dan 100.000 euro zijn hun geld kwijt. Zometeen op deze zender de reacties van de Cyprioten. Een kwart van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds, dat was vroeger het Asmafonds. Als het aan het Longfonds ligt worden alle schoolpleinen rookvrij. De Syrische oppositie zegt dat het leger van president Assad opnieuw chemische wapens heeft ingezet. Er werden gisteren raketten met een chemische lading afgevuurd op rebellen, zeggen de rebellen. Er zouden twee strijders zijn omgekomen en 23 mensen gewond zijn geraakt. Op het station van Almelo heeft de politie gisteravond een overvaller neergeschoten. Die had een ijssalon overvallen en hij was gewapend met een mes. Toen de politie eraan kwam ging die er vandoor. En waarom de politie toen heeft geschoten is onduidelijk. De overvaller raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De politie in Parijs is gisteravond slaags geraakt met mensen die demonstreerden tegen het homohuwelijk. Dat gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie zette traangas in. De betogers wilden voorkomen dat de Senaat instemt met een voorstel om het homohuwelijk en adoptie door homo's in Frankrijk mogelijk te maken. Bij Achterkerken in Zeeland zijn drie fietsers gewond geraakt bij een ongeluk. Eén fietser is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, twee anderen raakten licht gewond. De drie werden gisteravond geschept, toen twee auto's van de besneeuwde weg raakten en in een sloot belanden. En hoe de inzittenden van die auto's eraan toe zijn, dat is niet bekend. Dan nog het weer. Vandaag vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond 2 graden. Maar door die nare oostenwind voelt het kouder aan. Morgen wat minder wind. Opnieuw zonnige periode morgen en een graad of 4. Voor de verkeersinformatie gaan we naar John Hoka. vertel. De 21 files goed voor 85 kilometer. Een probleem op de A15 richting Europort. Er staat een lange file van 7 kilometer voor de Botteck-tunnel na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn alle rijstroken weer open. Daar staat ook flink vast op de A4, Vlaarding, richting Hoogvliet. Er staat 5 kilometer voor knooppunt Benelux. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa...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 Goedemorgen, het is vijf over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met Tom van Heck bespreken we straks de Formule 1. Daar is meer dan genoeg gebeurd. Ruzie alom. En wie geen geld krijgt, wie moet bezuinigen, moet slim zijn. Hoe slim, hoort u zo dadelijk. Ja. Dat zou je ook kunnen zeggen voor Cyprus. Het land lijkt gered, maar zal diep ingrijpende maatregelen moeten nemen. Vooral het faillissement van de Leikie Bank zal grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de Cyprioten. We praten erover met correspondent Corny Keese... die in de hoofdstad van Cyprus, Nicosia, is. Corny, gisteravond is er nog fel gedemonstreerd. Wat kan je zeggen over de stemming op dit moment? Ja, de, st de stemming uh, is, is natuurlijk moeilijk. De cyclioten realiseerden zich maar al te goed dat, uh, dat er heel ga er veel gaat veranderen voor hen. Er zullen bijvoorbeeld banen verloren gaan, uh, in eerste instantie bij de banken. En het personeel van Leikie die opgeheven wordt, was de afgelopen dagen al aan het demonstreren op straat. Gisteravond ook weer, waren er veel mensen op straat hier in Nicosia. Die riepen leuzen tegen de maar ook tegen de, de bankiers. En ik hoorde iemand zeggen, ons leven wordt verwoest van de ene dag op de andere. Uh, ik denk dat de Cyprioten dezelfde uh, emoties zullen doorleven die ik uh, de afgelopen drie jaar in Griekenland uh, heb gezien. Mm. Uh, de schok is er al, de woede komt, de frustraties. En ik denk dat we dat de komende dagen op straat uh, zullen zien. Ze staan moeilijke tijden te wachten. Ja. En zie je ook al Russen en Britten met koffers lopen. Nu bekend is dat spaarders die meer dan een ton op de Laikie-bank hebben alles boven dat bedrag kwijtraken. Nee, nee, nee, zo, zo ver is het nog niet. Maar eh, ja, voor, de, voor die Russen en, en voor iedereen die, die, die boven de 100.000 euro aan spaartegoeden heeft, betekent het natuurlijk dat ze heel veel geld gaan kwijtraken of, of een heel een, een groot deel. En Er zijn natuurlijk ook veel Russische bedrijven eh, die hier actief zijn en die geïnvesteerd hebben in, in de economie van Cyprus. Er is bijvoorbeeld een project in de haven van Limassol waar Russen actief zijn. En je ziet het ook in het straatbeeld. He, er zijn advocaten, er zijn accounten, er zijn makelaars, winkels die uh, eigenlijk alleen de Russen uh, bedienen... Uh, ja, en wat, wat gaat er met die bedrijven en investeerders gebeuren? Gaan die weg? Mm. Dat is nu de vraag. Ja, ja precies, want de, de economie zal uit een ander vaatje moeten tappen. Laten we het zomaar omschrijven. Dat is in ieder geval ook wat, wat Europa wil en het IMF. De spaarders worden nu uh, onder de 100.000 ontzien. Hè? Daar was vorige week natuurlijk heel veel onrust over. Ja. Vindt men nu dat de rekening bij de juiste personen en instellingen wordt gelegd? Ja, ik, ik denk dat de Cyprioten, oké, okay, die, die, die tot 100.000 euro zijn, die misschien uh, wel opgelucht zijn. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook heel erg onzekerheid van wat dit allemaal voor, de, voor hun banen en voor uh, hun levensstandaard uh, gaat betekenen. Dus de, de reacties zijn denk ik nog heel gemengd. En... Uh, ja, de, de Cyprioten weten eigenlijk nog niet precies wat er over hen heen gaat komen, denk ik. Is de frustratie groot? We krijgen hier berichten binnen dat er een uh, geldautomaat is opgeblazen. En dan ja. uh, letterlijk, met een explosief ja. dus. Dus niet vanwege overbelasting. Is er, is er frustratie? Nee. Ja, natuurlijk is, is er uh, frustraties. Uh, de, de mensen zijn, uh, hebben toch het idee hier dat er ja, over hun hoofd heen is, uh, is beslist. En ze voelen zich misschien ook wel een beetje in, in de steek gelaten. Dus natuurlijk is er frustratie. Er is woede en er is teleurstelling. En uh, ja, we zullen de komende dagen zien hoe, uh, hoe sterk die protesten zullen zijn. Cyprus wordt wakker in een andere realiteit. Connie Keeser hoort u vanuit de Nicosia. Later natuurlijk veel meer reacties. Door naar de sports, naar Tom van der Teck. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Het was een mooie dag. Laatste dag van het week afstanden in Sochi... met een uh, goede uh, medaillevangst voor de Nederlandse schaatser. Ja, schaatsbol. mooie medaillevangst. 13 medailles, dat is geen record. Maar zes keer goud, dat stond altijd op vijf, dat is wel een record. En ook als je kijkt hoe het allemaal tot stand is gekomen... dan kunnen de Nederlandse schaatsers jaartje voor de Olympische Spelen... Uh, met een gerust hart uh, aan het reisje denken volgend jaar. Ja, en toch hoor ik enige bedenkingen bij je, Tom. Nou, je moet dat wel altijd in een soort perspectief zien, zoals het zo mooi heet. Want natuurlijk, zes gouden medailles is een heleboel. Um, aan de andere kant, een paar zijn wel met enorme voorsprong. Als je op de lange afstand bij de mannen kijkt, de vijf en de tien kilometer... kan je haast niet voorstellen dat daar andere mensen dan Nederlanders met het goud vandoor gaan. Als je naar de ploegenachtervolging beide keren kijkt, het verschil was erg, erg, erg groot. En ook daar kunnen we nog heel wat meer trainen en met elkaar doen. Dus ook direct... En als je dan Irene Wüst had, zag, de afge, absolute koningin zeg maar, van dit toernooi... met drie keer goud en twee keer zilver, ook dan. Maar goed, de ervaring leert ook dat in Olympische jaren er altijd mensen zijn... die veel en veel harder gaan trainen, zich helemaal op één afstand concentreren. Dat hebben we in het verleden ook vaak gezien. Dus zekerheid is er niet echt, maar met name Wüst ook... Hoor, die wat ouder geworden in haar carrière. Het was toch wel heel groot hoe die dit weekend reed. Dus ik vind toch wel dat in tegenstelling tot een aantal vorige keren... wij, ja, met veel optimisme naar Sochi kunnen kijken. Dan even naar het Formule 1 weekend in ja. Maleisië. Ik heb hier een prachtige foto voor me op de website van de NOS. Met Mark Webber en Sebastian Wettel. Ja. Uh, we zien uh, twee Red Bull pakken. En de ene is blij en de ander niet zo, volgens mij. Vertel eens wat was er aan de ja, hand. Ja, Het was een absurde. Het was al een hele hectische, uh, prachtige Grand Prix. Door regen en het droogde op. En Alonso, uh, een favoriet van velen die er heel vroeg uitging. omdat hij doorbleef rijden met een kapotte voorvleugel die er uiteindelijk afviel. Het was al van alles gebeurd. Hamilton ook wel leuk. Leuk om even te stellen, zijn hele leven voor McLaren gereden. Ja. Je reed met een Mercedes even naar de verkeerde garage door die de pitstraat binnenkwam. Ook vrij pijnlijk voor de sponsor. Maar goed, uiteindelijk in de staart lag Webber 1 en Vettel 2. En die rijden voor één team. En de afspraak was blijkbaar van we nemen geen risico meer. Dit is vandaag de uitslag. 1 Webber en twee Vettel. Maar die Vettel die houdt zich niet zo aan al dat soort regels. Dat is in het verleden ook al een aantal keren geweest. Tot frustratie van Webber die altijd zegt, ja ze nemen hem altijd in bescherming. En die Webber die reed een beetje op de automatische piloot. Voor zover dat overigens kan met dit soort snelheden. Maar hij is op zo'n dooie gebakje naar de finish. Control. En ineens kwam Vettel nog even langs. Tien rondjes voor het einde. haalde hem in. Oh Won dus. En ja, dat is echt wel uh, ja, een soort not dun, zou je kunnen zeggen. In zo'n team zelf. Dus die Weber die was echt woest na afloop. Ze hebben nu drie weken om het uit te praten. Het is overigens wel het 151ste incident tussen Vettel en Webber. En uiteindelijk zitten ze over drie weken gewoon weer in de auto. <laughs> en Vettel gaat weer wereldkampioen worden. Zeggen, dat zeggen. En Webber is de tweede. Wanneer, ja, het is ja. de drievoudig wereldkampioen. Uh, die zal dat. een standje krijgen van jongen, je moet het niet meer doen. Hij zal erom glimlachen. Hij heeft zijn excuus ook al keurig aangeboden, heeft hij even over gedaan. Maar uiteindelijk, ja, het is ook gewoon de beste coureur van de wereld. Dus het zal allemaal met een sisser aflopen. Maar leuk om te zien, was wel. die foto is heerlijk, hè, op weg naar dat ja. podium. Heerlijk, ja, elkaar eindig. negerend, daar kun je nog wel even van genieten vandaag. En Guido van der Garde, um, ja. ja, niet laatste. Uh, schuift een paar ja. plekjes naar voren, maar dan wel weer achter zijn teamgenoten. Ja, weer dat verrekenen. achter zo'n teamgenoot is altijd een beetje pijnlijk, Want daar gaat het dan een beetje om in de positie waarin hij rijdt. Hij heeft twee keer meegedaan, hij heeft twee keer uitgereden. Hij werkt nu vijftiende. Het is ook het lot om met een dergelijke auto te rijden. In de regen reed hij zelfs heel sterk. In het begin haalde ook wat mensen in. Dus alles bij elkaar hoeft hij het zeker nog niet te wanhopen. Het is een heel bevredigend debuut tot nu toe in de Formule 1 van hem. Tom, dankjewel. Tot morgen. Oké. Okay. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 journaal. Met later deze ochtend Mark Robin Visser... die luistert in Leersum Cypriotische media af. En wie geen subsidie meer krijgt, en dat wordt het er steeds meer... die moet creatief zijn, merkt verslaggever Bert van Sloten... als hij op pad gaat met boswachter Egbert Beens. Het geluid van uh, krakend ijs. We nu net door een uh, vaat in, hier in de hebben. die eigenlijk helemaal bedekt is met ijs. Al apart, hè? Het is heel apart en dat uh, half maat is uh, bijzonder. De weerribben, daar varen we doorheen. Een heel groot natuurgebied. De wind waait al oh, om ons heen. Maar ja, de tijd dat het warm was in Nederland ligt lang achter ons. Met uh, De Boswachter. U kunt hem ook vinden op Twitter. Het De Boswachter. En we varen hier um, omdat we op zoek zijn naar plekken... waar we eigenlijk met z'n allen geld aan kunnen geven. Wat vroeger door de overheid betaald werd. Wat de Staatsbosbeheer kon uh, onderhouden. En u heeft iets bedacht? We gaan nu naar een aandachtplek toe. Die helaas in verval is, omdat we daar geen financiën meer voor krijgen. Dus we gaan even bekijken hoe die eruit ziet. Dan kun je het straks met eigen ogen zien. Ik zal dan ook even vertellen wat het uiteraard kost. Maar ik zal ook even kijken, uitleggen van wat er mogelijkheden zijn. Nou, ja, vol gas mag je niet zeggen in de natuur. Nee, nee je mag hier niet harder dan 6 km per uur. Dus dan houden wij ons ook aan. Het is geen Miami Vice, absoluut niet. We zijn uit het bootje gestapt... Het is een hele wankele, wankele stijger. En wat is dit hier? Ja, Je ziet dat de, de grond achter de stijger helemaal weggezakt is. Als ik hier het staan, nou ja, als ik dat krachtig zet, dan zak ik zelfs, uh, er zelfs helemaal doorheen. En, hier, en je ziet er gewoon, ja, het hout. Het is gewoon hartstikke verrot. Dit is het geluid van rothout. Inderdaad, het is het geluid van rot hout, rot en hout. En je, je, je pakt het ook zo weg. Ja, en als die mensen hier mensen hierop gaan staan, dan. Uh, ja, er gebeuren de ongelukken. En hoeveel kost dat dan om dit op te knappen? Nou, deze locatie kost ongeveer zo'n 40.000 euro. En dan moet de hele beschoeing eruit helemaal vernieuwd worden. Er komt een nieuw doek achter. De grond moet weer aangevuld worden. Ja, en dan kan die ook weer een, een 20 jaar mee. En dan krijg je een bordje. En dan krijg je een bordje. En natuurlijk doen we ook een jaarlijks onderhoud erbij. Ja, gesponsord door of vriend van? Wat staat er op het bordje? Ja, het zou dan heel fantastisch zijn als dat vrienden van het Nationaal Park we zijn, of vrienden van Staatsboze Weer. Prachtig. Ja, die raampjes zijn er uitgedrukt. Het dak is een stuk plakken eruit. Ja, eigenlijk is het ook een, een plek zeg maar, die onderhoud nodig heeft. Dit is een vogelhut? Ja, dit is een vogelkijkhut bij het dorpje Nederland. En hier kijk je heel mooi over de Rietveld heen. Maar hoe kan je hier nu, met die creatieve oplossingen... die u allemaal aan het bedenken bent... hoe kan je hier nou iemand voor interesseren om er geld in te steken? En dan zou je kunnen denken aan de parkeergelden of aan een vlaggetje aan de boot. die door het gebied heen vaart en dan jaar rond daar gebruik van mag maken. Bijvoorbeeld een KPN die hier een, een hut neerbouwt. met daar de massa erop voor de telefonie. En dat zij dan die hut financieren. Dus dat zijn allemaal. Waar. Je moet niet blijven hangen in die bezuinigingen. want dan krijg je alleen maar nare gezichten. Gewoon creatief zijn. Kijken waar zijn de mogelijkheden. en dingen aan elkaar verbinden. En dat doet boswachter Egbert Beens. Wilt u daar meer over lezen? Dan kan dat op onze website nos.nl. Verkeersinformatie, we gaan weer naar Wijnandswaan. Hoe is het op nu op de weg, Wijnand? Ja, op zich een normale ochtendspits met de meeste files rond Utrecht en Rotterdam. De A15 is weer vrij naar Europoort. Dat is natuurlijk goed nieuws bij de Botlek tunnel, want er staat een hele lange file achter vanaf Ridderkerk. En ook op de A4 vanuit Vlaardingen loopt het vol. De A20 naar Gouda is een auto gestrand bij Knoopend Gouwen, veroorzaakt 7 kilometer file. En de langste file staat nu op de A50 Arnhem-Os voor de Waalbrug bij Ewijk, 8 kilometer. slaggevers, correspondenten. Reportages en interviews. Tof half 10 NOS Radio 1-Journal. It's like rain in the desert. It's like finding a treasure. Like stumbling in the dark. And someone shines a light. Never seen such a beautiful sight. And when you find it. En zo hoorde u, hij zong over Real Love. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn benieuwd, man, Robin, wat jij zo al gehoord hebt in Leersen. Wij kijken gezamenlijk, ja ik ben op bezoek bij uh, Nicky Verkaik, uh, Cypriotische, maar ze woont al vele jaren in, uh, in Nederland. Wij kijken nu naar de, de tegenhanger van de, van de NOS op de televisie en op Cyprus heet dat Rick. Ja. Rik, waar, waar ja. staat dat eigenlijk? De radiotelevisiezending, uh, uh, uitzender uh, ja. van uh, op Cyprus, de, de, de, de, staats, uh, de staatstelevisie, de de ja. staatsomroep. Ja, ja, ja. dat <laughs> bedoel ik. Ja. Uh, uh, uh, de presentator zit in een gezellig roodgeruit shirt, uh, ja. uh, geen grafshirt, zullen we maar zeggen? Nee, nee, nee. Die, die officiële, ja, die meer serieuze pakjes komen met acht uur nieuws. Komen later vanavond ja, pas. Ja, Hoe, ja. Wat wordt er nu verteld in Cyprus over het nieuws? Uh, nou, de nieuws bleef nog steeds een beetje neutraal, dat gewoon de akkoord is gegaan. En ik merk uh, uh, aan de ene kant een soort oplochting dat uh, ja, een, een oplossing is gevonden: dat Cyprus in de euro, uh, euro blijft. Ja. Yeah. En uh, na, aan de andere kant zijn mensen wel voorzichtig, want ze weten dat dat wordt een moeilijke periode die yeah. nog moet komen. So iedereen is in een beetje ja, aan het aanwachten, aan, afwachten. Het moet allemaal nog wat doordringen. doordringen ja. Uh, het is ook wel interessant om even te melden dat het vandaag een bankholiday is. Ja, hè? is op een bankholiday op Cyprus. Also, dat betekent dat alle scholen, alle banken, overheidsorganisaties, uh, iedereen is gewoon thuis. Ja. Dus dat komt op zich wel goed uit? Ja, komt op zich, Ja, inderdaad. Dat mensen bleven een beetje aan het uh, thuis om ja. aan het uh, okay. laten de situatie. Nog ja. bezinken. En, uh... Nou, zo volgt u het nieuws dus via de satelliettelevisie, ja. via de RIC. En ja. verder hebben we natuurlijk ook nog Facebook. Misschien ook ja, wel even leuk om de, daar even te de kijken. De eerste reactie op de Facebook, het is van een uh, site die Cyprus heet. En het was over de akkoorden en vraagt mensen over your thoughts... En ik zei het in Engels. En de eerste, ja, de eerste ja. reactie is and not a victory, but a solution. And that's enough for now. So geen, uh, geen overwinning, of, maar, een, maar een oplossing. Maar een oplossing. En uh, uh, at this moment is genoeg. Ja. Uh, mijn gevoel was dat gisteren op Cyprus... Was, uh, iedereen was bang voor dat vanochtend zou, uh, gewoon Cyprus zou zijn. Dat waren ze echt bang van. Ja. En nu met dit oplossing, dit, dit akkoord... ze zijn een klein beetje opgelucht. Oké, okay, toch, we blijven boven, wa boven water trappelen, zeg maar. Maar goed... Hoe? Ja. Dat moeten we allemaal nog ja, vormgeven. Ja, ja, inderdaad. Makkelijk ja. zal het niet worden. Nee, zeker niet. Nee. Maar uh, ik geloof in de Cypriotische mensen. En ja. ik geloof... Ja, echt. Dat meen ik echt. Uh, ja, we zijn mensen die... Zijn, ja. We zijn gewend met moeilijke situaties. En uh, ja, misschien dat gaat niet binnen één maand gebeuren. Maar over één of twee jaar gaat weer uh, Cyprus uh, bovenop komen. Nikke dank u wel. Ja. Zeg, u heeft nog een broer, hè? Ja, ik heb nog een broer op Cyprus. En, hij en u werkt, werkt bij een bank? Ja, hij werkt bij een bank. Ik zal proberen om te vragen of hij wil dat. Gaan we die zetten. straks eens even bellen? Ja, nee. dat gaan we doen. Oké, okay, tot straks. Tot zo. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, nieuws in de Cypriotische media hoorde u net al even. Nederlandse kranten melden het nieuws wel op de site. Maar voor papieren versies kwam het akkoord van Brussel natuurlijk te laat. Ja, Daar op uh, papier wordt vooral geschreven over het overleg dat nog gaande was. Op de site zien we de uitkomst en de consequenties. De Volkskant schrijft dat de spaarders van de probleembanken moeten bloeden. Dan gaat het natuurlijk om de spaarders. Uh, met een goede boven de 100.000 euro. De kop van NRC is Dijsselbloem doet pijn daar waar de problemen het grootst zijn. Ja, en in Duitse media op de websites lezen we onder andere... dat een zware recessie voor Cyprus wel zo'n beetje gegarandeerd is. Ex-beleidsmakers van de Nederlandse Bank... hebben onjuiste verklaringen afgelegd in de parlementaire hoorzitting... op 8 maart over de nationalisatie van SNS. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. De twee mannen beweerden, na aanleiding van de overname... van bouwfonds Property Finance door SNS... dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Maar volgens de krant wist DNB wel degelijk... dat er vermoedens waren over mogelijke fraude bij het bouwfonds. Gemeenten zoeken de grenzen van de wet op... bij het eisen van tegenprestaties voor een uitkering. Gemeenten moeten een tegenprestatie vragen voor zo'n uitkering. De Volkskrant meldt dat de rechter... nu voor het eerst gemeente heeft berispt die daarbij te ver zijn gegaan. Zo vroegen de gemeente Vlissingen, Middelburg en Veren... bijstandsgerechtigden, een contract te tekenen om een jaar en jaar lang... 32 uur per week niet na de omschreven werkzaamheden te verrichten. Het werk liep uit een van sneeuwschuiven tot schoffelen... waarvan de rechter moet duidelijker worden welke werkzaamheden dat dan zullen zijn. En patiënten laten zich steeds beter informeren... voordat ze hun behandeling ondergaan in een ziekenhuis uit een Rondgang van het Algemeen Dagblad. Langs verschillende zorgverzekeraars blijkt dat ze worden oversteld met telefoontjes. Verzekerenden willen vooral weten hoe het is gesteld met de kwaliteit van het ziekenhuis en de behandelend arts. Volgens Patiëntenfederatie en PCF zijn mensen kritischer geworden door medische missers en misstanden in de zorg. De grote steden dan die verzuipen in fietsen. Het fietsverkeer in de grote steden dreigt vast te lopen rond de stations. Er is vaak veel te weinig plek om het sterk toegenomen aantal fietsen te parkeren. De Amsterdamse wethouder Wiebes constateert in Trouw... dat het de bereikbaarheid van de stations bedreigt. Fietsersbond hoort geluiden dat fietsers weer met de auto gaan... omdat ze hun fiets niet meer kwijt kunnen. Nee, of als ze hem plaatsen, dat ze hem kwijt zijn... omdat hij dan wordt weggehaald. De bezem moet door Sint Maarten, dat wil de VVD. Op het eiland moet een rijksofficier worden benoemd... Die de omvangrijke corruptie, witwaspraktijken, drugs en mensenhandel keihard gaat aanpakken. En de minister van Justitie daar moet op non-actief worden gezet. VVD Tweede Kamerleed André Bosman zegt dat feitelijk de democratie niet meer functioneert op Sint Maarten. En dat de toenemende corruptie en criminaliteit het internationale aanzien van ons koninkrijk beschadigen. Blur en Oasis dan die waren in de jaren negentig gezworen vijanden. De Britse bands waren beide zeer populair en wensten elkaar tegelijkertijd de meest vreselijke dingen en ziektes toe. Zo zei Oasis zanger en gitarist Noel Gallagher in een 1995 gegeven interview dat hij hoopte dat de leden van Blur aids krijgen en sterven. Ah, maar er lijkt vrede te zijn gesloten. Afgelopen weekend stonden Noel Gallagher van Oasis en Blur zanger Damon Alborn... en ook nog Blur gitarist Graham Coxon samen op het podium voor het Goede doel. Ons is niet bekend wat het goede doel nu precies is. Maar het aidsfonds was niet slecht geweest. Voor de muziekfans trouwens, u hoorde Paul Weller voorheen de The Jam, een style Council: U kende wel op drums. Het is weer wat anders. En acht uur. Nou, het bulletin waar u bijgepraat wordt over Cyprus... en de deal die gesloten is, hoort u bij ons, Jeroen Dijsselbloem... de voorzitter van de eurogroep, um, over de spaarders die geld kwijt zijn... en Rusland, want hoe wordt daar gereageerd op het plan? Blijf luisteren. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...